Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Met een speciale heffing op brandstof zou de opvang van vluchtelingen kunnen worden betaald. Met dat voorstel komt de Duitse minister van Financiën Schäuble in de Zuid-Duitse Zeitung. De grenzen van de Schengenzone moeten beveiligd worden. Schäuble vraagt zich af waarom daar in Europa geen afspraken over gemaakt kunnen worden als het probleem zo dringend is. De oplossing van het vluchtelingenprobleem mag niet mislukken door een gebrek aan geld, zegt hij. Dat het probleem is, zouden we bijvoorbeeld de literprijs voor benzine wat kunnen verhogen. De gijzelingsactie in een hotel in Ouagadougou is beëindigd. 126 gijzelaars zijn door commando's bevrijd. Er zijn ook tientallen mensen omgekomen. Hoeveel exact is nog niet duidelijk. Onder de doden zijn drie van de terroristen. Het Splendid Hotel in de hoofdstad werd gisteravond door de terroristen aangevallen. Ze hadden het gebouw volgehangen met explosieven, waardoor het lang duurde voordat de veiligheidstroepen naar de hogere verdiepingen konden. De leeftijdsgrens voor een IVF-behandeling kan mogelijk omhoog, van 45 naar 50 jaar. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie onderzoekt dit. Minister Schippers vroeg de vereniging anderhalf jaar geleden al om een advies, maar dat verzoek bleef onbeantwoord, schrijft de Volkskrant. Schippers vroeg aandacht voor de leeftijdsgrens, omdat vrouwen steeds vaker hun heil zoeken in een ander land. Daar mag je vaak boven de 45 nog aan een IVF-traject beginnen. De NVOG denkt over een half jaar met een advies te komen. In Peking heeft de Chinese president Xi Jinping de Asian Infrastructure Investment Bank officieel gelanceerd. Die bank, waarvan Nederland medeoprichter is, is de Aziatische tegenhanger voor de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. Als de nieuwe bank successen gaat boeken bij het financieren van grote projecten in Azië, geldt dat als een diplomatieke triomf voor China. Dat land staat kritisch tegenover de rol van Amerika in de internationale financiële wereld. Het weer in het noorden, oosten en midden buien met sneeuw en natte sneeuw. Op andere plaatsen ook regen. Vanmiddag wordt het droog en zonnig bij 3 tot 6 graden. Morgen is het dan overal weer droog en dan schijnt geregeld de zon. Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, nee, ik denk er bij de volgende. Oké. Okay.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 Een miljoen herinneringen aan wat we deden en wie we zijn geweest. En wie we nu zijn, dat zit er ook. Als je met zand af te schekt wat we teden en wie we zijn geweest, en wie we nu zijn, dat zit er ook in. En als ik denk.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 Ja, wat, ik moet wel een goed uh, beslaagd ijs komen. Uh... Nou, u heeft daar een foto en dat gaat over de kerntaken en daar heb ik toevallig ook een stukje voor uitgegeven. Daar gaan we het zeker even over hebben. Uh... Michel is nog heel erg... Uh... Bah, is... Waar hebben we het over? Nee, kom... nou, ik, ik weet zeker dat uh, uh, Michel in diezelfde vergadering zat. <lacht> ja, ja. Want het eerste gedeelte heb ik mogen bijwonen en dat ging over heel iets anders. Oké, okay, oh, um, ja klopt.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 Achterblijven. Er zijn meerdere Zandvoorters die gaan naar de Katwijk en Noordwijk kijken. En die gaan het dan vergelijken met hoe dat in Zandvoort de vlag erbij staat en de plannen. En dan zeggen ze, ja die andere doet stukken beter. En nu laatst is het weer dat de boulevard voor het Koerhuis in Scheveningen krijgt weer 25 miljoen euro. En wij komen niet verder als een paar houten kiosken die met de windkracht vijf wegwaaien in de zomer. Dus het gaat niet goed wat dat betreft. Oké, okay, dat is uh, oppositie. Uh, uh, hoe is het in de coalitie, meneer Vossen? Ja, ik verbaas me over die uitspraak van mijn vriend Demmers. Zoals het gebeuren. Katwijk die heeft één wieleronde. Wij hebben het eerste zon stap hier in de zomer. gehad. Er gebeurt van alles hier. We hebben het met je eens dat die, die, die tankjes op de boulevard, het was gewoon een proef. Maar het was, en ik woonde tegenover. Dus ik ja. Ja, dus ja. Ik, en het was op zichzelf heel erg leuk. Ja, kijk je je storm dan doe je niks Nee, dat doe je, je ja, helemaal niks. niet. Nee, dan waait Omdat alles jij weg. Als je uit historische <laughs> achtergrond hebt. moet je weten dat kantwijk, alles nog dicht gaat, ook op een bepaalde tijden. Om, Om twee, twee uur. is hè? Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. Oh ja, buiten, buiten ja. dichtgaan. Uh, <laughs> als, als, als coalitie moeten jullie uh, toch ook, en daar zijn jullie ook mee bezig, nadenken over uh, herstructurering, uh, middenboulevard en... Uh, hier het plein waar we het ook straks even over gaan hebben. En de entree van Zandvoort. Ja, en... maar er gebeurt natuurlijk ben, in fases. Nou, nu zijn we, zoals je weet, druk bezig met het, hier met het Watertorenplein. De, de, de, de, ja, er moet nog een investeerder gevonden worden voor het Badhuisplein. Maar er wordt wel aan alle kanten gewerkt. Bij het station is vrij hard gewerkt. Er gebeurt wel wat hoor. Nou is die uh, architect was hier net over het uh, Watertorenplein. Ja. En, um, hij heeft ook de procedure verteld. Maar uh, er zijn er nu drie bezig.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 Maar voorlopig is het nog zo dat de raad de keuze moet ja, maken. Uit, uit, uit drie? Uit drie? Dus. Uit, drie, uit, drie volgens uit drie, ja, ja. ja, ja. Nee, dan hadden we het wel geweten. Maar misschien is het de, de, de de wens van de gedachte. Want hij dacht, hey, ik zit bij de laatste twee. Maar ah, dat dat de, kan ook wel, ja. Die, maar maar zo, een, ja. zover zijn we ja, nog niet. Um, hoe staat uh, de, de, de oudere partij tegenover de bestemmingsplanwijziging van uh, dit plein? Nou, positief. Ja, ik, ik vind dat die, die tekeningen erover zijn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 Dat, dat, dat is uh, van Kees die is net hier geweest. Oh, dat is van dat Kees maar ja. ja, dat valt wel in het putje. Dat en dat, dat, uh, en want dat past een beetje is, bij de schaal dus, van Zandvoort. Ja, ja. Doet ons herinneren aan het uh, oude centrum. Mm -hmm. En een stukje van uh, de uh, uh, Noordbuurt. En uh, dat geeft uh, de kustidentiteit uh, uh, weer. Mm -hmm. Dus ja, daar ligt uh, onze voorkeur. En dan wordt tegelijkertijd ook die toren gerenoveerd. Ja, ja. Nou, nou, de dan, renovaties... denk ik dat, uh, dan denk ik dat iedereen, de oudere partij, zowel gemeentebelangen als Zandvoort, hoewel we vaak tegenstanders uh, zijn geweest, ons in dit plan kunnen vinden, meneer Posten. Ja, juist, ja. Nou, daar gaan we al een, een, een, een, een, een hele goede goeie, kant goeie op. Want ja. uh, er moet gewoon wat gebeuren, dus daar is iedereen het Zandvoort over eens. Uh, nou is er een uh, verandag geleden geroepen door een minister, uh, er mag op strand gebouwd worden. Ja, oh, oh, oh, oh. Oh. ja, dat was de eerste uitspraak. Die is later ja, genuanceerd. Ja, ja. Ja. Dus uh, um, onder de strandpachters brak natuurlijk gelijk uit, dit is onze kans. Ja. Um, er is een gesprek geweest met de strandpachters inmiddels. Hoe, hoe denk je daarover als, als uh, regerende partijen? Nou ja, kijk, het is nu nog steeds die periode dat alleen maar vijfde strandtenten die vergunning hebben. En dat is tot 2020, hè? 2020, het, ja. ja. Nou, ik, ik zie niet zo gauw nieuwe erbij komen, hoor. Want het kost enorm veel allemaal.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 He, dat je zegt van, uh, ik ga een verpelgisering mm -hmm. van de kust. We ja. zetten allemaal appartementengebouwen dat is een crete, in. Ja. Ja, en we stapelen op het Vervoersplein nog negen etages erbovenop. Ja, waar meneer Posten van, Dan <laughs> mag meneer Posten oh. naar boven. En, en dan gaat meneer Bouwberg het allemaal wit schilderen met geraniums. Nou, misschien is dat <sweak> nog wel leuk. Maar het is dus niet uh, bevorderlijk uh, nee. voor nee. de kleinschaligheid en identiteit nee. van Zandvoort. Nee, nee, nee um, als je... Uh,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 Nee, maar daar maak ik me niet zo'n grote zorgen over, hoor. Want we moeten altijd nog beslissen. En het tweede, tweede kwartaal, geloof ik, 2016. Ja. En de stem is niet zo dat we allemaal nog voor zijn, hoor. Dus we zijn meer... gros van de mensen, en ook bij de oude partijen, zijn er ook heel, gaan heel veel stemmen op om daar niet voor te zijn.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 En uh, we krijgen een rekening en die is vaak hoger dan dat we mm -hmm. nu betalen. Dus nou is... op het enige moment dan zijn die, stapelen die rekeningen zich op. En daar houdt we te weinig geld over voor hetgene waar we eigenlijk voor eigenlijk moeten zo... zitten. Uh, we gaan hier straks nog even over verder. Ja. Uh, we gaan nou. eerst even een stukje muziek draaien. En of weer dan spreken muziek. we nog, uh, nog ja. even door. Zo ja. ja. ja, is maken. het er niet mee eens. Ja. Yes. Even een onderbreking. Stond op het waterloopplein met een kraakje vol kanariepieten. Hij verkocht die buisjes als een trein totdat het begon te gieten. Dan neemt hij er niemand meer tussen met zijn de neussen. Het is weer hetzelfde lied: Palme Berthes is failliet. Geen ene rode zit te ik de uit de vuilnisbakken dus bijstand wil hij niet. Het is weer hetzelfde lied. Alme Bertus is failliet Maar dat kan hem toch niet schelen Bertus is een originele Alme Bertus heeft zich als lid aangemeld Bij de bond van illusionisten Maar de buurt heeft bij de politie verteld Wat iedereen thuis al zo miste Bertus verdween een tijdje naar de baas Niemand gelooft nu dat het waar is maar het is weer hetzelfde lied, Ome oh, Bertes is failliet. Geen ene rode zitten makken, eten uit de filmen spakken, bij stand wil hij niet. Het is weer hetzelfde lied, Omer oh, Bertes is failliet, maar dat kan een prolix, helemaal Bertes is een optionele makelaar. Uit de vuilnisbakken bakken daar stond stond wil hij niet. Het is weer hetzelfde lied. Al mijn is failliet. maar dat kan hem toch. niks schelen het is een originele, maak een laar in de Het is weer hetzelfde lied. Al mijn derdes... En de makker waar je Het is weer hetzelfde lied. Al mijn berg, is iets van niet. Geen ene om je zit te makken, en uit de vallers bakken. Waar is dan, niet? Het is weer hetzelfde lied. Al mijn berg. Nou ja, maar dat moeten we op voorkomen, ja. En we gaan weer door met de tweede 10 minuten. Die de heren uh, mogen volpraten. Uh, en uh, meneer Poster heeft een krant meegenomen. En de krant uh, is van eer te halen op het dagblad en het gaat over de kerntakendiscussie. Uh, er was nog enige uh, beroering in de zaal. Omdat de VVD uh, de begon uh, te roepen dat de kaarschaarmethode en het was niks. En toen is de OPZ om gewoon uitgevaren. Ja, terecht. Die opmerking van meneer Hendrik Stoe, nergens op. Kijk wat je vindt dat er te weinig gebeurt. Te weinig, ze hebben net zoveel stemmen in, in die kent als wij. Dus we hebben ze niet laten horen? Geen kritische nood, ook geplaatst, alleen weglopen. Maar dat was allemaal toch nog in de naweeën van de verkiezingsuitslag, denk ik, dat ze daar niet meer aan meededen. Maar nou, heeft van tevoren geroepen: we doen niet mee. Ja, maar, ja, ja dat kan me voorstellen, dat gaat. Maar die zitten daar in zijn uppie. Dus die, maar de VVD als grote partij. Eigenlijk altijd eigenlijk de grootste geweest. Tot mm. wij, wij eruit kwamen. En mm -hmm. ik ben er nog steeds van overtuigd... dat de oude partij is in de toekomst het nog veel groter. Want ja, denk ja Wij ja? met z'n vieren worden ook allemaal ouder. Dus je ook allemaal. Nou ja, steeds meer ja. Ja. Ook meneer Demmers, die heeft me al een paar keer gebeld. Ja. Maar... Um, de, je, je kan wel... Je kan wel um, oudere partij zijn en roepen... we worden dan steeds groter. Want er komen steeds meer oudere mensen. Maar ik zou me focussen dan ook een beetje op de jonge gaan richten. Ja, richten. Ja, en zo. Um, de, de, de, de, de grap is gemaakt. Dat begrijp ik. Ja. Maar... Um, GBZ heeft wel deelgenomen aan, uh, ja. aan de ja, kerntakendiscussie. Ja, ja. ja, voelde uh, jij, uh, omdat meneer uh, Hendrik zegt van ja, we, hebben, we, we, we doen nog niet mee, want uh, de coalitie gaat het vertellen. voelde jij dat zo? Of heb jij, nee. heb jij nee. goed in kunnen brengen in die discussie? Ja, nou, ik heb uh, eindeloos daar uh, ben ik daarop teruggekomen op die kerntakendiscussie. Daar zijn we in 2011 mee begonnen. Mm -hmm. Want toen uh, werd dus... Zullen we naar voren kijken?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 Ah, dan kan je beter met meneer Paap gaan uh, praten van ja, Sociaal uh, Zandvoort, Dat is dat. Ja, De groene speperzantwoord. Ja, ja, ja, die komt volgende week, <laughs> Nou, daar kunnen we het wel aan vragen. En wat, wij, uh, uh, wat ons wel zorgen baart, is, is dat er minder aandacht komt voor sport. Ja. Minder aandacht voor cultuur. Ja.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 Die Wat vindt u heeft, van het college? Ik vind het tip. Ja, ik vind ze af en toe te voor vooral met die affaire. En het wordt een enorme bottleneck met, met die vluchtelingen. Dat wij weer voorop lopen. Met allerlei dingen. Ja, ja, ja. ja, ja. En we moeten zoveel mensen leven. We hebben die staten ja, hebben allemaal. Die Zo moet, geloof 20 20 man moet zo'n. Uh, Meer toch? Ja, dat, ja. nee, dat, dat, is, dat is gesteld door, uh, uh, door Rijks. Ja. Uh, ja, bedoel ik. ja, dan heeft het college opeens wel een mening ja. als het over statushouders en asielzoekers ja. gaat. Maar over die andere zaken zeggen ze: nou moet je bij de raad zijn. Ja. Nou, ik, ja, uh, kan, het, het, het moet niet van alle wallen tegelijk gaan Het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, het college uh, de dienst uitmaakt is antwoord. Want daar hebben we een gemeenteraad voor nee, gekozen. Dat, dat is dat heel simpel. Niet. En uh, zo stellen jullie eigenlijk ook op. En uh, ik vind niet dat je het de, de college de, de bal moet geven. Ik vind dat je de bal bij de raad moet houden. Want dat, ik heb, ja. Ja, maar... Wij hebben een raad gekozen om iets uit te laten voeren, zo ja. voor. dan moet de raad dat doen Ja, maar Als, je zegt, niet, niet als we het, het over, over de kerntaken discussie hebben, zegt zeggen ze ja, ja. dat moet de raad doen. En ja. als het over vluchtelingen, asielzoekers, ja, dus statushouders gaan, dan zeggen ze dan gaat het college dat doen. Ja, ik vind dat is ja. Uh, ja, dus natuurlijk een beetje raar. Het is ongelooflijk, de mensen in de Max Eubensstraat niet eens de kost verloren staat, wat een onrust daar is door deze toestand.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 Hoe gaan jullie dat dan in die raad brengen? Mag ik daar een antwoord op geven? Ja. Als het wij kort is. Zijn, ja, wij zijn, ja, het is, het is dus kort. Wij niet. zijn helemaal niet uh, expliciet tegen noodopvang of wat soort, dat soort zaken. Nee. Maar dit, dit is maar, twee jaar, hè? Maar, ja, maar het is geen twee jaar. Nee. Want het blijkt nu, het langer, hè? Het, blijkt nu, het, blijkt nu, het blijkt nu dat je 6400 euro krijgt per statushouder om het te verbouwen. Maar dan moet je minimaal vijf jaar hebben. Dus die twee jaar blijven die, maar dan krijg je er weer drie jaar andere voor terug.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 ik snap het hele beleid niet. We zijn het dichtstbevolkte land praktisch van de hele wereld. Waarom moeten moet ja, je, je, je gaat ook weer landelijk praten. Ik ja, wil graag uh, lokaal ja. blijven praten. Want we hebben het nu toevallig over uh, de, de, de wijk uh, Korselorenstraat En de Maxeuwenstraat die erachter zit. En daar in het midden staat het grote gebouw. En daar komen die mensen in. Nee, die komen niet in het grote gebouw. Die komen in het kleine gebouw. En, dan komen ze in het kleine gebouw dan wat ernaast staat. Mensen, alleen mensen van de lengte van, uh, van meneer Geerling hier. Van 1,50 meter. 50, die <laughs> daar, kunnen, daar, kunnen, daar, kunnen daarin staan. Ah, nee. Maar goed. Ja. Uh,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 Vijf in drie is acht, want ze vragen om geld. Ja, natuurlijk. Even, even, even. Ze vragen euro. Michel, ik wil even van meneer Post opnodigen. Uiteraard komt het weer in de raad. Er moet erover over gesproken worden? 40.000 euro willen ze hebben. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Dat komt echt wel te sprake bij de volgende raadsvergadering. Maar jullie krijgen brieven van mensen die het niet willen. Jij hebt ook redenen om, jullie partijen hebben ook redenen om het niet te willen. Ook Ook brieven. Het wordt afgewogen.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 Nou, wij zijn zeer benieuwd. Wanneer komt dat in, in de vergadering? Verwachtbaar. Ja, Februari. Ja, de vergadering voor 26 januari staat alleen maar. De agenda staat al vast. Staat al vast. Dus het moet, moet in de volgende maand komen. Of de maand maken. Oké, okay. okay, de, de statushouders gaan we ook volgen. En zeker de uitspraken die de OPZ en het GBZ daarover doen. Um, er zijn onverminderd aandacht bij de kentakendiscussie nog naar voren gekomen. Ja. Uh, kortlopende stimuleringssubsidies, wat moet ik me daarbij voorstellen? Voor nou, jeugd denk ik hè, onder andere. Want we Goeie. zitten ook reuze met die, met die, met die, met die hangjongen in het dorp, dus het wordt ja, nog een heel nog groot probleem. Ja. Hoezo maar, wordt dat steeds groter dan? Ja, nou ja, ik, heb, ik zal geen naam noemen, maar gesproken op, op, het, op het pleintje waar het wapen van Zalver ligt. Wat daar dramaat wordt, klonk als wij de raadsschaduw verlaten. Van, nou, ik ga altijd via de hoofddeur vanwege met mijn scootmobiel. Ja. Mm -hmm. Dan is dan al oh, van die hangjongen daar in, in die hal. Ik maak een rotzooi. En, en dan staan ze ah, bij, bij, bij Leo Heino voor. Ja. Het, en deed ze dan, al, dan, ja. Ja. En dan kom ik op, uh, op deels overgedragen en derde, want het is een mooie verlengde ervan. Handhaving, want er staat daar uh, op dat bankje waar u met uw scootmobiel voorbij rijdt, namelijk een uh, samenscholingsverbod geprojecteerd. Ja. Ja.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 gbz vindt dat er wat gedaan wordt, maar het wordt niet gecontroleerd. Juist. dat vindt Openzet ook, ook hoor. Ik dat niet. is het ja, effect. He. Het gaat niet om de maatregel, het gaat om. Om het effect. Om het effect wat de maatregel oplevert. En wij doen heel veel dingen in dit land, zeker ook in Zandvoort. Uh, dit is leuk en dat gaan we doen. En hier heb je 3000 tot 10.000 euro. En dan achteraf kijken we niet wat is het effect nee, je, geweest nee. van de subsidie. Je zou moeten kijken wat je uitgevoerd hebt. Um, ik ga naar minder aandacht. Minder aandacht voor speelplaatsen. Nou, was hier net, uh, waren hier net de winnaars van het uh, jeugddebat. Bad, ja. En een van hun onderwerpen was een, een skatebaan. Ja. Uh, Opknappen. Gaan we daar nou minder aan doen aan, uh, aan, aan speelplaatsen? Nou, ik aan, vind aan, het zo, dat er vrij veel speelplaatsen zijn. kunnen er altijd nog meer komen. Er zijn gedeeltes in het dorp, ik denk maar vooral. Maar dit is onderhoud. Die, uh, onderhoud. Ja, het onderhoud kort, dat is ja. een nekkerbreken. Ja. Ja. Maar willen ze ook dus, uh, de subsidie erin intrekken? Tegelijk nee, nee, nee is mind, minder centri... aandacht voor. Minder dus minder aandacht, aandacht, aandacht, aandacht, aandacht, aandacht zou je zeggen, nou ik schuif het nog even drie jaar voor ja, ja. Ja. ja Dat zeggen ze eufemistisch. Minder aandacht voor dit. minder aandacht, Maar dat betekent eigenlijk minder geld. Daarop, de... Minder geld. Dus, dus niet opknappen. En, uh, de jeugd heeft de toekomst. Want anders kan je geen lid worden van de oudere partij. Uiteindelijk. Dus je zou toch wat we de jeugd moeten doen. Ja, dat moet helemaal juist. Dan maken we dan een programmapunt van in ons verkiezingsprogramma. Dat die speelplaatsen voor de kinderen moeten behouden worden. En die moeten goed onderhouden worden worden nog gevaarlijk ook. Natuurlijk. ook dat? U, u haalt het zelf al aan uh, in ons verkiezingsprogramma, nou ja. dat is uh, over twee jaar en ja. wij zijn er zeker voornemens om jullie in maart nog een keer uit te nodigen ja, om ook... dan eens even uh, voor het licht te houden wat er uh, ja. gebeurd is in de afgelopen twee jaar en misschien wat er dan in zijn de volgende verwegen, regeerperiode nee. moet, uh, moet voorkomen. Ja, uh, GBZ uh, uh, die wil natuurlijk ook een beetje aan de macht komen.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 En we moeten gewoon zorgen dat we aantrekkelijk blijven hoe, uh, voor de investeerders. Hoe, hoe ga je dit verkopen aan het Sandvoorts publiek? Nou, ik uh, ga het aan het Sandvoorts publiek verkopen. Zeg, u loopt, uh, u loopt de kans en daar zijn we al mee bezig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 Moet hij nou naar Zandvoort uh, terecht dit, of in Arnhem? Dit, dit zijn uh, dingen die passen wel in een, uh, een verkiezingsprogramma. Dus ja. daar gaan we dan over tijdje nog even over praten. Ja. Uh, wat is de verwachting van, van jullie partij? Nou, ik vind het wel heel veel gebeurd in Zandvoort, hoor. en ja, ja, Met die de winkels is een landelijk beeld overigend. Je weet niet hoeveel, hoeveel grote de keten zijn de, de laatste maanden al niet gesloten. Noem ze maar op. V&D. V&D met 14, ja. 15.000 man. Dat is heel het Maar in Zandvoort ook natuurlijk. Ja. Maar...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 Uh, leuk, die Candy Dulver uh, in de jazz. En, uh, ik had geniet iets klassieks. Ik denk, laat ik het nou maar eens keer voor Hans uh, doen. Ja. Terover ons zit Toos Bergen en Hans Rijmers. Uh, Eén voor de klassieke concert en één voor de jazz. We hebben een keer gekozen om dit uh, te combineren. Ja, we, nou, we hebben alle al al Ja, ja, ja. Het <lacht> is gelijk <Ja>. kijkers. het is niet Het is niet uniek. <lacht> nee. ik, uh, ik er, jij ging hier zitten en je begon gelijk over... het hebben we een prachtig concert gehad in december. Ja. Ja, je bent er nog vol joh, van? Ja, nou, ik wel hoor. Ja? En we hadden een volle kerk en die mensen ja, hebben er is... zo verschrikkelijk van genoten. Ja. Heb je daar uh, ook een goede terugkomst Ja, met? alleen maar. Ja? Op een gegeven moment zei Peter: Je moet weer in het dorp komen wonen hoor. Hij zei: Want je moest ja? ja? alle ja? leuke reacties. <laughs> nee, het was echt fantastisch. En zij vonden het ook leuk, hè? Zij ze ze zelf ja. ja. ze vonden ja. ze Dat ook, zag je ook. Ja, ze zeiden ook op een gegeven moment: Zandvoort voelt als ze thuiskomen. Mooi. Nou, dat als is dan? Iemand uit oh, Maastricht, dat zegt.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 Dan mag je geen flaten slaan. Want dan ga je af en een gieter hoor. Ik bespeur enige twijfel. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Ik, ik heb alle Omdat vert... jullie altijd voor kwaliteit gaan. Ja, we gaan ook voor kwaliteit. Moet je dat ook verwachten van hun. Dat terwijl ze een moeilijk stuk spelen. Ja, maar dat, dat, ik heb alle vertrouwen. Echt waar. Ik heb alle vertrouwen in. Mooi. Dat, uh... <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. dat gaat ineens een hele andere kant op, Hans. <lacht> vertrouwen. <lacht> ja? Jij bent er nog niet klaar met dat verhaal? Of wel? Nee, ik niet, nee, nee, maar nee, nee. ik dacht, we doen het wel. Dus nee, ik vraag, ja, ik ik, vraag, dus, ik, vraag ik wat, om om, uh, anders zit je nee. zo. Uh, ik vraag wat Hans Oh nee, ik ga onderuit zitten, zit, ik heb koffie en. Uh, nou, nou, Hans zit lekker. Ja, ik zit prima hier. Maar doet Beethoven jou wat? Zeker. Zeker, zeker, zeker. Ik krijg daar, ik krijg daar wel trillingen van. Dat is mooi. Nee, positief. Ja. Prachtige. Is het ook? Prachtige composities uh, gemaakt, hoor. Absoluut. Maar vergis je niet, hè? Als jazzmuzikanten uh, conservatorium uh, uh, studeren, mm -hmm. uh, allemaal, uh, niet alleen uitgezonderd, uh, studeren klassiek. Ja. ja. Uh, ja. Uh, Mag stap je dan over? Is niet de anders. Je nee. Studeert klassiek? Nee, ze studeren. Nee, ze studeren jazz, maar als uh, uh, muziek studeren...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 En een stuk van Johannes Brahms. Ja, en uh, voor de pauze is uh, Beethoven, want dat neemt echt... Uh...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 niet. Want anders was dat, want jullie hebben het concert gehad uh, de laatste zondag voor de kerst. Ja. Die hadden wij ook gepland. Maar dat kon niet omdat de krog bezet was. Als je dus nou vandaar van... dat het nu de dertiende was. Ja, dat, uh, een week eerder. Waar ik een beetje aan, aan denk is dat je met zo'n groot concert hè, dus start, mm. dat ook een aantal mensen die zeggen, ja nou moet ik kiezen. Want uh, ik vind het ja, maar... mijn mijn ding. Maar ik wil toch dit jaar hoefde dat niet. Dat hoefde nee. nu niet. Nee. Dat hoeft nee. nu niet. Nou, en nu, zeg, en nu zeg ik achteraf... Huwelijk hebben we dat overlegd. Ja. Dat is niet zo. Nee, maar... nee. nee. het kwam zo. Ja. Nou Hans, nee, dat, is maken... niet, dat is niet helemaal waar. Nee. Want jij stuurt mij altijd aan het begin Klopt. van het jaar... Klopt. Jullie agenda. Ja, en dan waar. kijken we of er dingen overlappen. Ja. Ja. En, dan, ja. okay. uh, ja. en dat gebeurt... Echt. Ja. Maar ja, je hebt dit voorkomen door de krocht erbij te huren, want die maar zichtbaar ja, stam daar. natuurlijk. Ja, meteen, nou meteen ja, ja, ja. in april. Ja. Ja. Omdat, nee, uh, omdat Hans niet mocht in december, mag hij aanstaande zondag wel een concert ja. houden in de krocht. Ja. Um, ik zie daar een mevrouw, Simone. Pormes. Pormes. Is ja. dat, uh, uh, waar komt zij vandaan? Nederland. Nederland. Ja.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 En dan speelt hij daar slagwerk op zo'n verhoging daarboven. En hij is ook wel eens vaker geweest. Maar hoor, hij hij in, komt als, in de, zonbad, in de als ik dat dinsdag kijk, ben ik te laat. Nee maar, dan, nee, nee, nee, nee, maar hij is er zondag ook. Hè. Okay. Dus, dat, dus die komt, die dat bedoel komt, ik. Die komt spelen. <laughs> en ja, ik, ik, ik verheug me hier wel weer op.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 Stel, stel dat zij, stel dat er in, in die speellijst staat een, uh, een, een, een, een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 afspreekt dat ze bepaalde... Want wij willen niet dat zomaar alles gespeeld wordt. Nee, omdat doen we Omdat we een niet. beetje de smaak van nee, ons publiek kennen. Nee. Jullie, jullie stellen ja. het programma samen aan het publiek. Ja. En Hans die ja. zegt, nee. kom maar en maak er wat leuks van. Ja, omdat... Het zijn allemaal professionals, het zijn allemaal docenten, uh, conservatoren, weet ik van wat. Die hoeven ook niet te repeteren van tevoren. Nee, nee, die nee, die, nee, kunnen nee, zo die, die nee, zien elkaar om uh, tussen 12 uur en half één. En dat, ze hebben wel van tevoren naar elkaar uh, de week ervoor mm -hmm. de speellijst mm -hmm. allemaal mm -hmm. gedaan. Ja, ja, ja, dus ja. die hebben ze tegenwoordig ook op het tablet voor zich. Hè? Ja, ja. Dat, dat is, Niks meer met bladen. Niks meer met blaad. Dat ouderwetse gedoe man, dat doen we allemaal niet meer. Dat doen we niet meer. Nee, dat doen we niet meer. Dat is toch anders. De digitale. En, dus dat weten ze van tevoren. Dus dan is het even, even afstemmen in, in welke toonsoorten gaan we het spelen. Als iedereen denkt, laat we dat maar doen, dan doen we dat. En, ja, ja, maar goed. Ja, nee, en, en ja. het zou best eens kunnen, want zij heeft ook prachtige nummers geschreven <coughs> voor Etcilia uh, Rombly bijvoorbeeld. Ja. Het zou best kunnen zijn dat zij Zodien, wat, eigen, die, uh, wat eigen nummers speelt. Ja, ja, goed, ja. dat prima, gaat dus uh, morgenmiddag gebeuren in de krocht. Ja. Hoe laat is de krocht open? Uh, het concert begint om half drie.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 Ja, dat wordt voor sommige mensen een beslissing. Uh, ja, dat wordt een dilemma <laughs> hoor. Gaan oh we Beethoven doen oh of gaan, gaan we Simone Pommes doen? Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, maar, nou, zoals dus zoals gezegd... is ook ik. mooi hoor. Zoals, ik hou ook van jazz hoor. Zoals gezegd, ja. het bijt elkaar niet. Nee, nee absoluut, nee, hoor. Nee, hoor. absoluut nee, niet. Nee, nee. We moeten afronden. Wij danken uh, Toos okay. en uh, Hans Dank. voor de komst. Dank jullie wel. Um, wij danken Hotel Hoogland voor uh, dat we hier mochten blijven zitten. En gezellig uh, koffie en thee mochten drinken. Kasper, ontzettend bedankt voor de techniek en voor de regie.